Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een aanslag op een hotel in de Somalische havenstad Kismayo is een onbekend aantal mensen gedood. Volgens persbureaus zijn er minstens 12 doden, maar de politie geeft geen aantallen. Onder de slachtoffers zouden ook twee journalisten zijn, van wie één met de Canadese nationaliteit. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terroristische beweging Al-Shabaab. De politie in Gibraltar heeft de vier bemanningsleden van de olietanker Grace One op vrije voeten gesteld. Ze waren de afgelopen dagen aangehouden in het onderzoek naar het schip dat ruwe olie uit Iran naar een raffinaderij in Syrië zou verschepen. Toen het schip vorige week langs Gibraltar voer werd het daarom aan de ketting gelegd. Het is door Europese sancties verboden om olie aan Syrië te verkopen. Iran ontkent dat het dat van plan was en is woedend over wat het een illegale kaping noemt. De verhuizing van het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte volgend jaar zomer gaat niet door. Vanwege de verbouwing van het binnenhof wordt het ministerie tijdelijk ondergebracht in het Katshuis, de ambtswoning van de premier. Maar door hoge eisen die gesteld worden aan de informatiebeveiliging zijn de werkplekken niet op tijd klaar. Het ministerie van Algemene Zaken blijft nu tot de zomer van 2021 op het binnenhof. Het departement zal daarbij geen overlast hebben van de renovatie van de Eerste en Tweede Kamer. Het Canadese gasconcern Vermilion ontkent dat het versneld gaswind in Drenthe. Het bedrijf heeft volgens vier regionale omroepen in Diver... meer dan drie keer de toegestane productiehoeveelheid uit de grond gehaald. Het bedrijf bevestigt wel dat het is betrokken bij een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Maar Vermilion benadrukt dat het zich aan de wet houdt. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. In het binnenland kan een mistbank ontstaan bij minima rond 14 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui en maximaal 22 graden. Dit was het NOS journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe's lief, dank Namens het internet en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Z Zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de nacht.